5 uur. Dit is Radio 1. Met Robert Meter en Lara Rensen. Straks in Radio Olympia opnieuw medailles bij het schaatsen. Zilver en brons op de 1000 meter. Heeft het allemaal kunnen horen in Radio Olympia. Voor wust en boer. En de dood van oud-minister Borst schokt Den Haag op premier Rutte. Meer in het internationaal met Renate Evers. Premier Rutte is aangeslagen door het nieuws dat oud-minister Els Borst zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij gaf in Brussel vanmiddag een reactie. Het is natuurlijk al heel erg triest en droevig uh, dat Els Borst is overleden. Uh, en nu ook het feit uh, dat er mogelijk sprake is uh, van uh, hele uh, vreemde, uh, na het onderzoeken omstandigheden, is natuurlijk wel een extra factor die het extra triest maakt. Rutte wil niet speculeren over motieven die aan de dood van Borst ten grondslag zouden kunnen liggen. Ook andere politici reageren geschokt op het nieuws over de oud-D66-minister. De politie is op zoek naar mensen die de laatste tijd contact hebben gehad met Borst. Zo wordt onder meer onderzocht of ze bedreigd is. Borst werd zaterdag voor het laatst gezien bij het partijcongres van D66 in Amsterdam.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 Bureaus die recruteren voor het Britse leger... hebben deze week zeker zeven verdachte pakketjes gekregen. Alleen al vandaag werden vier pakketjes onderschept. Ze waren allemaal geadresseerd aan kantoren in het zuiden van Engeland. De Britse explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld... om de pakketjes te onderzoeken en eventueel onschadelijk te maken. Eerder deze week werden bij andere bureaus drie bombrieven bezorgd. De politie heeft geen idee van wie de gevaarlijke post afkomstig is.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 In Sochi hebben de Nederlandse schaatsvrouwen twee medailles veroverd. Op de duizend meter won Irene Wust zilver en veroverde Margot Boer brons. Goud was voor de Chinese Hong Zhang. Het Nederlandse totaal staat nu op twaalf medailles... en dat is één meer dan het record van de Spelen in Nagano in 1998. Het weer, het is bewolkt en een gebied met regen trekt vanuit het zuiden over het land. En vanavond trekt die regen weer weg. Morgen eerst geregeld zon en een graad of zeven. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Zaterdag gaat het hard waaien met een zeekans op een zuidwestenstorm. Even kijken of er files staan bij Nanswaan. Ja, die staan er wel. Uh, vooral bij Rotterdam en ook wel een paar bij Amsterdam. Maar het is zeker niet druk te noemen. Een paar opvallende zaken op de A76. Belgische grens richting Heerlen. Daar staat 5 kilometer stil bij Schinnen na een ongeluk. De rijbaan is wel weer vrij. Bij Arnhem zijn problemen op de N325. Um, richting Nijmegen. Daar zijn bij Prezekhaven drie rijstroken dicht. En dat veroorzaakt file op de A12 naar Duitsland. Bij knoopend Velberbroek 2 kilometer.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 Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo on-call en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op VolvoCars.nl. Radio 1. De Russische kunstrijder Plushenko is zojuist uit de individuele wedstrijd gestapt. Is Rusland in shock? Daar gaan we het over hebben. En natuurlijk opnieuw aandacht voor de gewelddadige dood van oud-minister Borst. LOS Radio Olympia met Lara Rentsen en Robert Weber. D66-leider Alexander Pechtels noemt het nieuws... dat zijn partijgenoot Els Borst hoogstwaarschijnlijk... door geweld om het leven is gekomen in en in triest. De campagne voor de raadsverkiezingen is door de partij opgeschort. Premier Rutte is in Brussel. Correspondent Tijn Sade vroeg hem naar zijn reactie. mogelijke trieste ontwikkeling in een al zaak...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 Ik ga daar echt niet over speculeren. Het is nu aan politie, het Openbaar Ministerie... om het onderzoek verder vorm te geven. Mijn gedachten gaan nu allereerst uit naar familie en vrienden. Maar natuurlijk ook haar partijgenoten. Waarvan ik weet dat zij natuurlijk ook zeer geraakt zijn door dit alles. Ja, onze eigen justitiespecialist Robert Bas... heeft u eerder kunnen horen vandaag. Hij probeert al de hele dag meer te weten te komen over de dood van borst. En vooral ook natuurlijk de omstandigheden. Robert, wat ben je nog meer te weten gekomen? Nou, de, de, de tijdslijnconstructie die we hebben gemaakt wordt eigenlijk wel steeds duidelijker. Dat zij vermoedelijk zaterdagavond na terugkomst van het congres van D66 terug in Beeldhoven... dat zij toen om het leven is gekomen. Daar wijst alles op. Uh, bijvoorbeeld de politie zegt ook heel duidelijk we willen alles weten wat er na het congres is gebe gebeurd. De vriendinnen van haar die destijds uh, eerder deze week al tegen het AD zeiden van ja we hebben haar zondag proberen te bellen ze dus nam haar telefoon niet op ze is mm -hmm. zondag ook niet komen naar een, naar een concert. Het feit dat zij uh, zoals wij weten in kleding was echt thuis kwam hè, een, een winterjas aan had, schoenen aan had. Had, een tas bij zich had, de garagedeur die open stond... alles wijst er steeds meer op dat wat er gebeurd is... we weten niet inhoudelijk wat, maar dat dat die zaterdagavond al is gebeurd. Tenminste, mensen, met de auto thuisgekomen? Is, is dat het idee ook? Het idee is dat zij uh, vanuit het congres met de trein terug naar huis gegaan. Mm -hmm. Naar welk station, dat weten we niet. Want we weten wel van mensen van D66, als ze kwam met de trein... nam ze altijd het station in de buurt, en zetten ze de auto neer... het laatste stukje reed ze met de auto naar huis. Meest waarschijnlijk is dat ze dus thuis is gekomen... ergens rond, nou laten we zeggen, 7, 8 uur die kant, die kant op. Toen was het ook al donker. en Dat er toen iets plaats heeft gevonden, dat weten we niet exact. We weten alleen dat de vriendinnen ook hebben gezegd... Ze hebben gevonden, de deur stond open en ze lag bij de auto. Dan nou, horen we de hele dag al dat de politie zegt... dat het waarschijnlijk een misdrijf is. Waarom blijft dat woordje waarschijnlijk steeds terugkomen? Waarom, waarom weten ze dat nog niet zeker? Ja, er gaat er maar vanuit dat ze, dat ze ervan uitgaan dat het inderdaad om, om misdrijf gaat. Maar ze kunnen nooit iets 100% uitsluiten. Uh, ze werken met een aantal scenario's op dit moment van wat zou er gebeurd kunnen zijn. Maar uh, het onderzoek van de arts, de scan die van haar lichaam is gemaakt. Uh, het feit dat er blijkbaar forensische sporen zijn getroffen rond de woning. Dat bij elkaar opgeteld heeft toch wel ieder tot de conclusie laten komen. Er is hoogstwaarschijnlijk sprake van een misdrijf. Nou is er natuurlijk al sporenonderzoek gedaan. Um, waar zijn ze nu nog naar op zoek? Hoe gaat het onderzoek nu verder? Nou, het eerste onderzoek heeft in ieder geval al uitgewezen... dat er geen braaksporen waren bij de woning. Dat is belangrijk. Maar er zijn een heleboel andere sporen ook mogelijk. Iemand die bijvoorbeeld met zijn handen uh, tegen een raam heeft gestaan... of met zijn neus tegen een raam heeft gestaan. Misschien dan je... zijn er wel vingerafdruk of DNA. Ja, en denk bijvoorbeeld, uh, het is heel erg modderig uh, de laatste tijd. Dus als je met, uh, door, de, door de aarde loopt, laat je ook sporen achter. Daar kan je heel veel uit afleiden al. Goed. Robert, dank je wel weer. Uh, het hele verhaal rond mevrouw Borst staat uh, op onze website. Moet u eventjes naar nos.nl. .no. van Michelle Branch en Santana en The Game of Love. Het is 14 minuten over 5. Je hoorde het net al van Robert de Russische kunstrijder Yevgeny Plushenko heeft zich teruggetrokken voor de korte kuur. Edwin Cornelissen is voor ons in de iceberg, de hal waar het kunstrijden wordt gehouden. Edwin, kan jij vertellen wat gebeurde er? Ja, het gebeurde eigenlijk tijdens een warming up. Hij was met een aantal andere schaatsers op het ijs, zelfs de eerste schaatsers die in actie wil komen en hij probeerde een sprong uit, kwam verkeerd terecht. En wat we toen zagen, was dat hij meteen greep naar zijn rug. Hij plaatste vervolgens zijn handen op zijn knieën en ging gebogen langs de boarding. Uh, ging naar zijn trainer toe, dan een stokje water... en hij ging het ijs vervolgens weer op. Nog steeds de handen, maar dan op de rug gelegd. Dus je zag dat hij pijn had. En op het moment dat alle, alle schaatsers het ijs hadden verlaten... en hij dus eigenlijk had moeten beginnen met zijn korte kuur... meldde hij zich bij de jurytafel, kort gesprek, gaf een hand... en ging naar het midden van het ijs, spreidde zijn armen naar het publiek... dat natuurlijk allemaal voor hem gekomen was, uh, zwaaide daarna... en bedankte, het was einde oefening hem. een dramatische aftocht... dus met een blessure voor Yevgeny Plushenko die de afgelopen jaren wel vaker getijsterd is door blessures. Het was wel een klein wonder dat hij in actie zou komen in Sochi. Hij was eigenlijk al een stop. Uh, hij had een, een rugblessure, er is zelfs iets van metaal in zijn rug geplaatst. Maar het Russische kunstgaten had hem hard nodig... omdat het jonge talent dat eigenlijk zijn plaats zou innemen nog niet goed genoeg was. En dat betaalde zich in eerste instantie uit... En tijdens de teamwedstrijd Joep die de ploeg ook aangehouden... met een hele mooie oefening. Maar nu lijkt het er dus op dat tijdens de warming voor zijn korte kuur, individuele korte kuur, alsnog mis is gegaan. Uh, ik kan me voorstellen dat het hele stadion vol zat... want heel veel Russen kwamen natuurlijk speciaal voor hem. Hoe waren de reacties? Ja, je merkte dat het publiek een beetje in vertwijfeling was. Hè? In eerste instantie was het zeer euforisch. Ze zagen hem zo'n warm up doen. Uh, We gaan zo duidelijk de grote, grote Plushenko in actie zien. Ja, toen zagen ze dat hij pijn had en uh, wist het publiek in de eerste instantie niet zo goed hoe daarmee om te gaan. Er werd een beetje geklapt om hem een hart onder de riem te steken. En toen hij zich ook daadwerkelijk afmeldde aan het publiek groepen... was er eerst nog een lauw applaus. Maar toen uh, duidelijk werd en bezorgd dat het echt serieus was... Die, die toen nog eens fors achter staan om uh, hun grote help nog maar eens eventjes uh, een, een staande ovatie te geven. Dat was wel een indrukwekkend moment, ...waar het was natuurlijk voor Kushenko zelf een, een drama. We hebben hem gezien met uh, de handen voor de ogen, emotioneel. Mm. En uh, ik sta nu in de mixzone, In de verte zie ik hem ook, uh, ook aankomen. Loopt hij inmiddels een uh, Russische training weer aan staat de Russische pers op het moment te woord om uit te leggen wat er nou precies is misgegaan en uh, ja of hij wellicht ook daarvoor al wel last had, want dat zou natuurlijk goed kunnen met zijn medische geschiedenis. Maar het is wel een dramatisch einde voor echt een grootheid, want dat is die, dat was hij internationaal Maar voor de Russen natuurlijk al helemaal. Nou, ja, zou hij nog uitkomen op andere disciplines, of was dit ook voor hem nu uh, echt het einde, zoals je zegt? Ja. Ja, er zijn eigenlijk twee, twee onderdelen die. Vandaag de korte kuur en morgen de vrije kuur. En de droom was natuurlijk dat hij een Russische medaille zou gaan halen. Hij wilde zo graag ja, ook individueel nog scoren. Hè. Dan zou hij dat hebben gedaan op vier verschillende Olympische Spelen. Dat zou een, een prachtige afsluiting voor hem zijn. De man is uh, 31, meen ik. Uh, dat is voor een kunststraat al behoorlijk op leeftijd. Maar uh, ja, zoals gezegd, Rusland had hem nog hard nodig... En hij had zelfs ook wel die ambitie, de om een hele grote te zijn. om zo de geschiedenisboeken in te gaan. Dus dat het op zo'n manier niet uh, eindigen, dat zal hem ook ontzettend veel pijn doen. Goed, dat was Edwin Cornelissen over uh, ja, het niet meedoen van Yevgeny Plushenko... aan uh, de korte kuur bij het kunstrijden. Je zou bijna in het sportgeweld vergeten dat er gemeenteraadsverkiezingen aankomen. Op 19 maart zijn ze. En veel kiezers weten niet op welke partij ze moeten stemmen. Maar laat staan wat de belangrijkste thema's in hun eigen gemeente zijn. Veel gemeenten laten daarom een zogenaamde kieshulp maken. Er zijn verschillende. Je hebt de stemwijzer, je hebt het kieskompas of de stem van. Online kieshulp van Den Haag werd vanmiddag gepresenteerd. In het gemeentehuis van Den Haag wordt de stemwijzer gelanceerd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is die stemwijzer weer online te zien. Gemeenten die betalen daarvoor. En dan met de lokale partijen wordt dit gedaan. De stemwijzer wordt onder andere gemaakt door Karsveling. Uh, en dan is het inderdaad zo dat de partijen samen zichtbaar maken. Kijk, dat zijn de thema's. Dat zijn onze standpunten. En daarin verschillen we. Nou mensen, neem kennis van. Er staan ook toelichtingen bij van alle partijen. Dat vragen we ook. Dus je kunt uh, echt je verdiepen in wat er lokaal speelt en dan bewust een keuze doen. Nu is er in het verleden natuurlijk wel eens uh, een vraagteken gezet bij de onafhankelijkheid van zo'n stemwijzer. Kun je door middel van vraagstelling, door middel van het aan de kaak stellen van thema's, ja, uh, uh, het kiesgedrag van de mens beïnvloeden. Nu is het zo dat de gemeente u natuurlijk betaalt. Ja. En een al-oud adagium is, wie betaalt, bepaalt. In, is dat hier ook? Nee, maar in de voorwaarden staat dat de gemeente... of een politieke partij of een raadsgriffie zich natuurlijk niet bemoeit met de stellingen. We doen het heel transparant en we willen graag rekening houden... met dingen die we niet helemaal goed hebben begrepen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk probleem als de onafhankelijke uh, instantie die die stemmen, die stellingen bepaalt. Een van de gemeenten die een stemwijzer heeft laten maken voor zichzelf... is de gemeente Den Haag. Joosje als van Aertsen de burgemeester van de gemeente Den Haag... Wat heeft u nou als een stemwijzer? Nou, het gaat er niet zozeer om wat ik eraan heb, maar wat uh, de kiezers in Den Haag eraan uh, hebben. En in Nederland zijn uh, die stemwijzer uh, heel populair. Dat blijkt bij iedere verkiezing, nationaal, gemeentelijk, provinciaal. Ja, maar helpt het ook om mensen naar de stembus te krijgen? Ook, u? ook. Het geeft in ieder geval ook weer uh, het zet de verkiezingen in de belangstelling... Uh, de ervaring leert dat toch heel veel mensen, toch ook misschien uit nieuwsgierigheid. Het is ook leuk om te denken, goh, waar sta ik nou eigenlijk? En daar komen er soms heel verrassende dingen uit. En het zet dus die, die gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart uh, toch in het licht. Verder doet de gemeente daarna echt heel veel om nou, de opkomst te bevorderen. Omdat, uh, ah, dat is natuurlijk belangrijk voor de democratie. Maar alle partijen hebben enorm veel belang bij een behoorlijke opkomst. Nou is het, nou is het zo dat u als gemeente uh, betaalt om een stemwijzer te laten maken voor uw gemeente. Uh, hoe groot is uw invloed op wat er nou precies in die stemwijzer wordt gevraagd? De gemeente nul. Uh, men Is dat stelt, Ja, echt nul. De nee, dat hebben we wel vaker, dat je iets financiert waar je met de inhoud 0,0 je mee bezighoudt. Nee, natuurlijk niet. Dat zou ook helemaal fout zijn. Nee, het zijn burgers zelf via een online panel. Het zijn de partijen die mee hebben uh, mogen doen. Uh, het zijn de verkiezingsprogramma's waar ProDemos uit put om nou ja, uiteindelijk 30 van die stellingen te krijgen. Maar uh, als gemeente en als burgemeester al helemaal niet uh, enige bemoeienis. Elke dag van 2 tot 6 de Olympische Winterspelen op Radio 1. Met, inderdaad, retreat. Radio Olympia op Radio 1 om 5 minuten voor half 6. Deel 1 bereikt voor de Nederlandse Shorttrackmanners. Ze plaatsen zich voor de finale van de relay na een toch wat bizarre race tegen de grootmachten Amerika en Korea. Bizar was sowieso het woord dat paste bij deze Shorttrackdag. Luister maar naar deze reportage van Edwin Cornelissen. Het is de dag van de valpartijen in het short track. Zo klinkt het, niet eens in de hal, maar in de katakombe. Tijdens de 500 meter finale bij de vrouwen. Drie dames onderuit en in Chinees gevalletje Bradbury. Maar in de halve finale van de relay wordt er ook wat afgevallen. Het begint goed, volgens plan voor Nederland. Dat het moet opnemen tegen de grootmachten Amerika en Korea. Nederland schouder aan schouder met Zuid-Korea. En de langs. Een minuutje geleden lagen ze nog op de derde plaats. Nu aan de leiding. Ja, het ging best wel goed. We zaten... Uh, vooral in het begin wouden we heel erg uh, ontspannen, onze slag opzoeken en vanuit die ontspanning en vanuit die techniek echt die aanvals inzetten. En die, uh, die aanval zetten we in en daarvoor gingen we zo van drie, van vier naar drie, naar twee en weer door naar één. En uh, nou, er zat nog een klein foutje in waardoor we weer terug op drie kwamen. Met die zwenking die Kershold maakte en dan is in één keer de eerste plaats weg. Dan zakt Knecht nu naar twee en moet hij met Celski vol in het duel om die tweede plaats te heroveren. En dat lukt niet. En in één keer, in één klap, ligt Nederland dan weer derde. Ja, nou, dat is gewoon, gewoon doodzonde. Als je een gat van 4-5 meter hebt in een finale met, uh, met anderhalve te gaan... ...dan mag je dat niet meer opgeven. En dat, uh, dat gebeurde, dat is afgelopen jaar op de WK ook gebeurd. Dat gebeurde met een World Cup. En we krijgen de vinger erachter. We kunnen aangeven waar het fout gaat, maar we kunnen het nog steeds niet aanpassen. En dat is hoogst frustrerend. Maar er is nog steeds niks aan de hand. Alles zit nog bij elkaar. Nederland zit vlak achter Korea en Amerika. En dan... Oh, wat een ongelooflijke val zeg! Nou, één Nederlands naar de finale. Korea valt en neemt Amerika daarin mee. Die reden het slechte ijs en die wilde toch nog vol aanzetten, die Koreaan. Ja, dat is op dit ijs gewoon niet te doen. Ja, het kan, maar dan ga je door het oog van de naald. En dat deed hij in dit geval niet. Dan neemt hij heel veel risico's. En die risico's wilden wij juist vermijden. Dus het had te maken met het val. Nou ja, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met wat we horen in de bergen. Het is, het is geen sneeuw meer, maar het is slush. En dit is niet echt meer ijs. Dit is gewoon wat we normaal gesproken in de zomer bij de Italiaan halen. En daar moeten we dan toch overheen. En dat betekent dat je op een iets andere manier de bocht moet insnijden. En niet door de ruts, niet door die groeven heen. Maar net met een, met een kleine hoek... Daar, daar overheen gaan in de plaats van in te komen. En die Koreaan, uh, ja, die kwam toch gevangen in die, in die slush. En ja, dan zien we hem zo uh, wegschuiven. Grandioos! Het is niet te geloven. Het zit een keer helemaal mee. Twee man dus gevallen. En vlak daarachter is Freek van der Wart nog op de been. Ja, ik zat hem was hem aan het opzetten. Om hem uh, snelheid te maken en in te gaan halen. ik wou het niet op dat rechte end doen, maar op het rechte en daarna. En nou ja, toen vielen ze voor me. Kon ik kon nog net een sprongetje over een schaats heen doen. En. Uh, ja, dan is het hem gewoon naar huis toe rijden en dan uh, klaar. Was het heel tricky bij die val? Nou, dat viel op zich nog wel mee. Ik kon hem nog wel goed naar binnen sturen en daarna uh, stappen. Nederland wint de rit eenvoudig, door naar de finale en de jury kijkt de beelden terug. Komt tot een oordeel? United States of America, oftewel de Verenigde Staten, wordt doorgestuurd naar de finale en niet Zuid-Korea. Amerika dus toegevoegd. In de catacombe komen we de Amerikaanse ster J.R. Selski tegen. Oh, we fell. Um, Eddie went down with about I don't know five laps to go, and uh, fortunately, I saw in the video replay a hand come out and grab his skate, so we were able to to get advanced into the final. Yeah. So uh, you're relieved, I guess, then. Very relieved. Uh, we, you know, we wanted a chance to get into the final and race for medals, and uh, we got that finally. So. Een opgeluchteselski. Hij staat dus alsnog in de finale met zijn ploeg. In de andere halve finale gaat het gruwelijk mis voor de titelverdediger Canada. Canada is eerder in de wedstrijd door eigen onbenulligheid ten val gekomen en is gezien. Ja, dat zijn nou net die risico's waar we constant over gesproken hebben. De blokken zijn die knijten hard en zwaar. Als je hem aanraakt, ga je gewoon onderuit. Dus rij om die blokken heen. Er zijn gewoon een aantal basisregels in het short track. Niet vallen, geen disqualificatie oplopen en dan ga je pas rekenen. Geen Canada dus in de relay finale. En dat is een lelijke streep door de rekening. Voor verdette Charles Hamelet. Uh, for sure we it's a, it's a big disappointment for us uh, to not be in part in, in the final. Um... We zijn verantwoordelijk, maar op een happen even dat gebeurt Olympics. zelfs op de guys Maar jullie wilden natuurlijk een title. titel. Ja, natuurlijk. We hadden een win in, in Vancouver. We hadden de the, uh, the laatste twee championships, En We wilden weer op het podium hier op de olympiërs zijn. Dat is niet het geval. Voor ons is a een verantwoordelijkheid. We moeten het leven. En dan wordt het een interessante finale. Want Nederland gaat, Kazachstan gaat, de Verenigde Staten gaat.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 Nee, nee, nee, er is geen droomscenario. Het kan nog alle kanten op. En, uh, of nou Canada in de finale staat, of China, of Korea, het maakt allemaal uh, weinig verschil. Je hebt gewoon zes hele goede landen op dit moment. Nee, maar het maakt geen zak uit of we nou met Canada, Korea, Amerika of, of, of, of Rusland staan. Al die landen zijn uh, zo goed. En uh, daar hoort Nederland ook bij. En uh, ja, het, het moment in die laatste tien ronden, daar zal het uh, bepaald worden. Het wordt een finale met vijf landen. Dat maakt het nog eens extra druk ook op het ijs. Extra druk en uh, ja, uh, heel slecht ijs. We staan nu wel met vijf man in de finale en dat wordt dringen. Ja. Dus dat uh, wordt een leuk ritje. Ik vind het niet erg. Ik denk dat het alleen maar ideaal is. Hè? Vijf man, iedereen wil voorin. Dus de snelheid ligt meteen hoog. <laughs> ja, en dat is dus wat je moet doen. Nee, voorin zitten. Voorin zitten en uh, snelheid maken. En het is alleen maar goed dat de snelheid hoog ligt. Want dan zijn wij alleen maar beter. Wederom werd bewezen dat het cliché echt volkomen terecht is. In short track weet je het echt maar nooit. Nee, maar we weten wel dat er vijf man in de finale staan. Dat wordt heel druk. Um, wij gaan het uiteraard volgen. Hier in Radio Olympia gaat u allemaal horen als uh, die rit gereden wordt. En zo dadelijk hebben we het podium. Um, zowel de medaille-uitreiking op Medal Plaza voor Stefan Groothuis en Michel Mulder, uiteraard. als ons eigen podium. Ben benieuwd of er een keer een winnaar bij zit. Volkswagen.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 Dit is Radio 1. Bijna drie minuten over half zes, Renate Eversen, het international. Premier Rutte noemt het triest dat oud-minister Borst... door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar overlijden was al droevig, maar dat er waarschijnlijk sprake is... van een strafbaar feit maakt het extra treurig, zegt de premier. De politie is op zoek naar mensen die de laatste tijd... contact hebben gehad met Borst. Buurtbewoners zeggen dat er de laatste tijd vaak is ingebroken in de wijk waar Borst woonde... en vrezen dat de oud-minister een inbreker tegen het lijf is gelopen. De burgemeester ontkent dat er een inbraakgolf is in Beeldhoven. De wet waarmee minister Asscher de positie van flexwerkers wil verbeteren... wordt niet op 1 juli dit jaar, maar pas halverwege volgend jaar ingevoerd. De Kamer was bang dat werkgevers jongeren nog eerder dan nu op straat zouden zetten... gezien de economische situatie. En de drie hoofdverdachten van de examenfraude op de Ibn-Kaldoen-school in Rotterdam zijn veroordeeld tot een maandcelstraf en een werkstraf van 170 uur. Ze hoeven niet meer de cel in, omdat ze al 30 dagen in voorarrest hebben gezeten. De rechter acht bewezen dat ze 27 examens hebben gestolen en doorverkocht. En tot zover het nieuws. De verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Ja, er zijn een paar ongelukken gebeurd, maar uh, het is toch geen uitzonderlijk drukke avondspits. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar staat een vrachtwagen stil bij Zalbommel. Het veroorzaakt drie kilometer, Filip. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar loopt het nu flink vast... tussen Amersfoort, Vathorst en Strandhorst, 13 kilometer. En de oorzaak is een ongeluk. Ja, Marco, het is me goed dat de webcam niet op mij gericht is. Marco, maar niet vergeten... <laughs> dan mag het weer altijd eerst en dan het verkeer. Ja, nou ja, sorry hoor. Ah, maakt mij niet uit. Goed zo. Hoe is het weer een stortje eigenlijk? Wordt het 25 graden? Gaan we het tikken? Nee, dat denk ik net niet. Maar 20 plus voor morgen, dat zit er wel in. Ja, en. Dat is natuurlijk geen temperatuur om het eigenlijk over winterspelen te hebben. En vandaag viel het uiteindelijk nog wel mee. Graad of 16, 17. En je ziet wel dat de temperatuur er in de avond vrij snel gaat dalen. Het is ook heel droge lucht. En euh, nou ja goed, dan daalt zo'n temperatuur snel. En ik moet eerlijk zeggen, ik zat vandaag eventjes naar het skiën te kijken. Of naar de, naar de bergsporten. En ik vond dat de sneeuw er minder papperig uitzag dan uh, een dag of wat geleden. Ja, toen was het natuurlijk ook zo warm, maar dan met bewolking erbij. Dan gaat het altijd een stuk harder. Oké, okay, dus het komt wel goed eigenlijk. We hoeven ons ah, geen zorgen ja. te maken, ja. Ja, wij doen het toch alleen maar goed in schaatsen. <laughs> en, en dat is overdekt, We <laughs> dus wij maken ons toch geen zorgen. Nee. Zeg, ik, ik maakte me wel een beetje zorgen over het weer in, in Nederland... Is ja. dat terecht? Want, uh, ja, ik bedoel, uh... nou, de, de eerste echte zorg is voor zaterdag weggelegd. Dus wat dat betreft uh, kunnen we nog even vooruit. Maar ja, bij ons wil het ook allemaal niet echt vlot. En natuurlijk nee. geen winter. Het lijkt een beetje herfstachtig. En vandaag een paar stevige buien gehad. Nu wordt het langzaam droger. Morgenochtend beginnen we goed. Met zon denk je dat het een heel aardige dag wordt. En op veel plaatsen in het land is dat op zich ook wel zo. Maar van het zuiden uit zie je de bewolking toenemen. En tegen de avond volgt dan opnieuw van het zuiden uit regen. Dan gaat de wind aanwakkeren. En dat is een voorproefje voor de zaterdag. Hebben we nog tijd om dat te benoemen? Zeker. Ja. <laughs> nou, Jij dan, dan, wel. <laughs> dan ga ik hem zeker belichten. Want zaterdag gaat het echt onstuimig worden. Met opnieuw kans op een echte storm in het noordwestelijk kustgebied. Oh. En dat gaat dan samen met windstoten van meer dan 100 km per uur. En dat zijn zware windstoten. Zelfs een kleine kans dat we aan de zeer zware windstoten gaan komen. Dan heb je het over 120 km per uur. Oh, ja. Nou, dat gaan we Erfst. allemaal meemaken. Dank je wel.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 NOS Radio Olympia. Acht minuten over half zes is het. Fijn dat u luistert naar Radio Olympia. Robert, ik durf het bijna niet te vragen. Heb je een winnaar? Het Radio Olympia podium. Um, ga ik zo zeggen. Eerst nog even zeggen welke boeken we eventueel over hebben. Ga dat nog spannend uh, maken. Johan Boef van, <laughs> uh, met uh, het boek Sven... Uh, andere Tijdens Sport, de wintereditie. En we hebben uh, van Anne Boers het boek uh, De Schaatsen. Drie prachtige boeken die we iedere dag weggeven als u het podium goed heeft voorspeld. Gisteren was de vraag natuurlijk de duizend meter vrouwen. Wie worden nummers 1, 2 en 3? Uh, laat ik zo zeggen dat van al die inzenders, die hebben gestuurd naar het uh, podium hetpodium.nl... ...waar de twee van, echt van heel veel inzenders uh, die zang op het podium hadden staan... Jan Maas het Zwaard. maar die zag dat het een zilveren medaille werd. Dacht hij tenminste dat werd het dus niet. En Fatcolina op goud werd hem ook niet. En Arnold Beltman uit Lochem die zag zang wel op goud komen, maar vervolgens Richardson een bode weer achter. Nee. Nou we weten dat dat ook niet goed is, en dan voelt u hem al aankomen nu geen winnaar. Het is de derde keer dat het is uh, gemoeilijker dan gedacht. Ja, dan is er morgen natuurlijk geen schaatsen. Dus hebben wij ons uh, met zeven man gebogen over de vraag van morgen. En we zijn daarna lang beraad uitgekomen. Het is aan u om te voorspellen wie morgen de supercombinatie bij het skiën gaat winnen. Ga daar maar aan staan. Het is niet eenvoudig. Er uh, wordt altijd in tweeën gedaan. Eerst uh, de afdaling en dan de slalom. Dan nou, kunt u als u slim bent morgen even wachten tot de afdaling is geweest en dan het podium uh, vast een beetje proberen uh, neer te zetten voordat de slalom begint. Dat mag, maar dan doen we het wel zo... dat als er iemand daarvoor al heeft ingezonden en die heeft het goed... dan is dat de winnaar. Dus u kunt tot 12 uur inzenden... naar het podium met als u denkt te weten hoe het podium... met een supercombinatie met skiën er morgen uitziet. Goed. Wij gaan naar Venezuela. Protesten hebben daar een nieuw dieptepunt bereikt met de dood van twee demonstranten. Dat gebeurde toen er chaos uitbrak tijdens een protest tegen de regering van president Maduro. Correspondent Mark Bessums. Mark, wat is er bekend over de omstandigheden waaronder die twee zijn overleden? Nou, het gebeurde in ieder geval aan het einde van een grote demonstratie, die eigenlijk eh, voornamelijk vreedzaam was verlopen. Aan het einde daarvan eh, was er nog een, een klein groepje demonstranten. En er is geschoten. Wat er precies is gebeurd, dat is erg moeilijk om te, uh, te zeggen, dat zijn verschillende verhalen. Uh, de achterblijvende studenten zeggen zelf dat ze zijn beschoten door gewapende aanhangers van de regering. Uh, en een student van 24, die kreeg een kogel door het hoofd en is overleden. Maar ja, en volgens de regering waren dat juist de betogers uh, die begonnen te schieten. Um, in ieder geval is ook een van die uh, aanhangers van de regering, een, een leider van een pro-regeringsmilitie, die is ook omgekomen. Um, en er zou ook nog een derde persoon op een andere plek zijn omgekomen. Nou ja, een erg gewelddadige dag. Dat is in ieder geval zeker. Nou zijn die demonstraties al wat langer aan de gang. Uh, leg even uit, wat willen de demonstranten precies? Nou er is nogal wat te klagen. Um, de studenten die hebben het bijvoorbeeld over de extreme onveiligheid in Venezuela. He, Venezuela is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Als je kijkt naar het aantal moorden dat daar wordt gepleegd. Uh, studenten winnen zich ook op over de inflatie, want die is echt extreem hoog in Venezuela, de, de ergste in Latijns-Amerika. De prijzen blijven maar stijgen en dan zijn er zijn ook nog enorme tekorten. En een heel beroemd voorbeeld is altijd dat bijvoorbeeld in Venezuela heel lastig is om toiletpapier te krijgen. Ook rijst of bonen zijn echt niet altijd in de winkel. Uh, de studenten zijn kortom uh, nogal ontevreden over deze regering. En ze willen gewoon dat uh, Maduro, uh, de nieuwe president, de president sorry, dat hij opstapt. Hm. Wat zegt de regering hier zelf over? Wat zegt Maduro? Ja, die wil natuurlijk niet opstappen, inderdaad. Uh, want hij uh, zegt: Ja, uh, ik heb de verkiezingen gewonnen in uh, april vorig jaar. Uh, en dit is allemaal één uh, groot plan van de oppositie. Hij heeft alweer uh, laten doorschemeren dat het misschien wel een poging tot staatsgreep is. van uh, extreemrechtse elementen van de oppositie. Er is vannacht ook een arrestatiebevel uitgevaardigd. voor uh, een van de leiders van de oppositie, de heer lopez ja, en dat is eigenlijk wat hij altijd doet, want er wordt al wat gedemonstreerd tegen Maduro sinds hij in april de verkiezingen won, is het eigenlijk één grote serie van protesten tegen zijn regering. Met als uh, nieuw dieptepunt gisteren uh, toch gewoon heel erg gewelddadige dag. Nou. We hopen dat dat niet zo doorgaat. Dankjewel, correspondent Mark Bessems. Zometeen de huldiging van de 1000 meter mannen... met Stefan Groothuis en Michel Mulder natuurlijk voor het brons. Even terug naar de Adler Arena, waar Steven Dalenbouw staat... bij coach Gerard Kemkers. Ja, Gerard, bij de zijuitgang van het Adlerstadion, de Adler Arena. De fiets alweer klaar, de schaatsen in het, in het mandje voorop. Wat een leven. Ja, dag in, dag uit, dag in, dag uit. Vind je het leuk? Jazeker. Ja, het is hier gewoon leuk. De hele belevenis, de hele Olympische belevenis is, uh, is heel positief, moet ik eerlijk zeggen. De hele entourage, de, de, uh, het Olympisch dorp, het Olympisch park, uh, het schaatsen, resultaten van het Nederlands team, uh, het huis van ons. Het is allemaal een, uh, een zeer positieve belevenis en dat houdt je, houd je fris en dat houdt je gefocust. En dat geldt eigenlijk, want vandaag won Irene Wust zilver, ook voor vandaag hè? Ja, ja moet je wel zeggen. Ja, ze, won, ze zegt dat ook goed, ze won zilver. Um, het was uh, een race waarvan we van tevoren dachten dat dat goed genoeg zou zijn voor Goud. 1-14-6. En dan rijdt ergens uh, een verdwaalde Chinees die we natuurlijk al wel een beetje in de gaten hielden. Zeker ook naar haar 500 meter waarbij ze een rondje... Uh, 26-7 uit een 10-8 opening uh, reed. Daar gaf Marcel mee aan dat ze iets bijzonders in huis had. Uh, maar dat het 1-14-0 zou worden uh, en een gat van 17e naar de nummer 2, dat is natuurlijk iets. Uh, ja, een petje af en daar moet je respect voor hebben. En dus wint iedereen vandaag zilver. Ja, uh, vooraf denken jullie een plan. Dat plan voeren jullie dus ook uit. Het komt tot uitkomst. Maar dan, ja, daarvoor heeft al uh, Zang die hele goede tijd gereden. Is het dan toch een soort van teleurstelling? Omdat het blijkbaar dus niet genoeg voor goud is? Ja, nou nee. Nou, ja, weet je, het is natuurlijk, ik werk natuurlijk wel met sporters die, die, die elke wedstrijd willen winnen. Ik um, moet wel zeggen dat de duizend meter stond niet op het lijstje als zijnde van dat is nou de gouden medaille. Het is wel eentje die ze heel graag wilde winnen omdat ze die nog niet had. Maar ja, zo kun je niet, uh, helaas niet de Olympische medailles invullen, zo werkt het gewoon niet. De um, race-strategie is niet veranderd. Um, alleen mijn plan in mijn hoofd. Uh, van wat wil ik zien op het rondebord? Wat moet eruit komen? Wat is er vandaag mogelijk? Uh, wat doet het ijs? Uh, wat zie je om je heen? Dat had ik wel een klein beetje aangepast. Want ik sta er natuurlijk ook te coachen om, om goud te halen. Uh, waar 18-2 en 27-6 in mijn hoofd zat voor 1-14-6. Uh, uh, op de manier zoals Irene het schaatst. Um, uh, moest ik dat in mijn hoofd aanpassen naar 18-1 en 27-3 om in de buurt te komen van die 1-14-0 die gereden werd. Nou ja, dat, dat, dat zijn dingen die, die voor iedereen niet mogelijk zijn. Eigenlijk moet je heel eerlijk bekennen want 18-1 heeft ze nog nooit gedaan, zelfs niet op de snelste banen. En, en 27-3 is, is een rondje wat ze was niet aan... Nou ja, ze kwam met 27-4 ook nog in de buurt ook. Alleen die was een beetje geforceerd en dat was wel een beetje anders dan in het, uh, dan in het plan. Uh, maar ja, je moet, uh, je moet strijden om goud en dat heeft ze gedaan. Ze heeft uh, gepoogd alles in de opening te stoppen volgens alles in de eerste ronde en dan komt er ook niet een subliem sterke tweede ronde uit omdat ze natuurlijk op 600 meter ook al verder uh, geparkeerd staat dat ze normaal is waar had jij zang opgeschreven, eerlijk zijn vooraf? Ja, zeker vet bij de kan kanshebbers, absoluut maar niet, maar niet een halve seconde voor de rest of meer nog? Nee, niet een halve seconde. Dat zeker niet. Maar ik had haar wel als kandidaat uh, getipt om, om te winnen. Omdat ze van die bijzondere dingen liet zien op de 500 meter. Um, en, en ja, als je eenmaal die hele goede topsnelheid laat zien in zo'n race, dan, dan, dan is dat niet makkelijk voor iedereen om in te halen. Um, uh, zij stond zeker bij mijn lijstje. Uh, en er stonden ook een aantal mensen bij mijn lijstje die er doorheen gezakt zijn vandaag. Ja, goed, dat uh, dat gebeurt. En, en dan doe je op uh, uh, uh, vooral Bo en Richie zijn ik aan. Fatcolina ja, misschien? En eerlijk gezegd, nou, Colina wordt vierde met een nog wel een keurige race hoor. Maar, maar uh, Nesbit valt natuurlijk, uh, die, die, die, die kandideert zich niet eens bij de besten. Uh, hoewel die me nog weer meeviel ook, omdat ze niet zo heel goed oogde de laatste week. Ja, en weet je, de, de, dat, dat, dat, dat, is de, dat is Olympische Spelen. En uh, met een schuinhoog kijk je dan ook al een klein beetje weer naar de 1500 meter, want dat is de volgende strijdtoneel van de dames. En. Uh, ja, je begrijpt dat iedereen die heel erg graag wil ophalen. Dus we zullen de komende dagen alles moeten doen om dat heel goed voor elkaar te krijgen. Dan fiets jij nu op weg terug naar het Olympisch dorp. Met de schaatsen voorop in het boodschappenmandje. En een flesje water, wat ligt er nog meer in? Dat is het wel, hè? Ja, dat zijn mijn schaatsen. Die van iedereen zit in mijn rugzak. <laughs> en ik ga nu op weg naar de jongens die, uh, die zich ook weer aan het voorbereiden zijn voor een volgende klus. Radio Olympia. Wat een vrolijkheid. Toploader was dat een dance in, in the moonlight. Het is tien minuten voor zes. We willen nog even naar België. Want de burgemeester van Antwerpen, leider ook van de Vlaamse nationalisten... Bart de Wever, ligt weer in het ziekenhuis. Afgelopen maandag werd hij opgenomen op de intensive care zelfs. Correspondent Joris van Poppel. Joris, wat is er met hem aan de hand? Een virusinfectie heeft hij opgelopen. Die is op zijn longen, zijn hart en zijn lever geslaan. En dat is vrij ernstig. Afgelopen weekend speelde dat opeens op. Maandag is hij op de intensive care beland. Het gaat nu weer iets beter met hem. Hij ligt weer op een gewone kamer sinds vanmiddag. Nu pas heeft de partij het ook naar buiten gebracht. Het is wel uh, ernstig. Het is niet levensbedreigend voor mensen die in, in goede gezondheid zijn. Maar hij zal wel uh, behoorlijk moet, rustig aan moeten doen de komende dagen. Misschien de komende weken wel om daar weer bovenop te komen. Hij sukkelt al wat langer he, met zijn gezondheid. Uh, maken de partijgenoten zich daar zorgen over? Ja, zeker. Dit is al de tweede keer in drie maanden. In november had hij hetzelfde. Hij heeft ook een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Waarschijnlijk dezelfde infectie die hij toch niet goed heeft, uh, niet goed heeft uitgeziekt. En, ja, deze man is wel de leider van de Vlaamse nationalisten. Er zijn hier over vier maanden zijn er hier verkiezingen. Uh, Bart de Wever is het boegbeeld van die verkiezingen. Hij moet het gaan doen. Hij heeft die partij ook zelf zo groot gemaakt. de grootste partij van, van Vlaanderen. Iedereen kijkt, uh, kijkt naar hem. Uh, ja, dus mensen maken zich uiteraard ook zorgen... als hij dan in het ziekenhuis ligt om hem... Maar ook om de toekomst van de partij redt hij het allemaal wel. Want ja, hij heeft verschillende banen, hij heeft het heel zwaar. Hij moet die campagne leiden, hij is burgemeester van Antwerpen. Hij is partijleider, hij is de populairste politicus van, van Vlaanderen. Iedereen kijkt naar, naar hem, dat is heel zwaar. Als daar een virus bij komt, ja, kun je daar enorm door geveld raken natuurlijk. Goed, dankjewel. Dankjewel, wel. Correspondent Joris is van, Poppel. van Poppel. Ja, ja Wever, daar ging het om. Uh, Politie en justitie gaan ervan uit dat uh, als Borst waarschijnlijk... door een misdrijf om het leven is gekomen. Je heeft er al veel over kunnen horen vandaag ook bij ons in uh, Radio Olympia. De oud-politica werd maandagavond in haar huis gevonden door twee vriendinnen. Ze maakten zich zorgen omdat ze sinds haar zondagochtend... al niet meer uh, konden bereiken... Toch zegt dat niets over het tijdstip van het overlijden van Borst. Dat zegt uh, Willem Woelders. Hij is plaatsvervangend chef van de politieeenheid Midden-Nederland.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 D66-partijleider Alexander Pechtels noemt het in en in triest... dat Borst waarschijnlijk op gewelddadige wijze om het leven is gekomen. Hij sprak haar afgelopen zaterdag nog op het D66-congres. Ook hij weet niet wat er gebeurd is nadat ze uit Amsterdam is vertrokken.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 Het is natuurlijk al heel erg triest en droevig eh, dat Alsborst is overleden. Eh, en nu ook het feit eh, dat er mogelijk sprake is eh, van eh, hele eh, vreemde... Eh, na het onderzoeken omstandigheden, is natuurlijk wel een extra factor die het eh, extra triest maakt.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 Uh, ik heb ook inderdaad de discussies in sommige media gevolgd... dat er, uh, dat er een inbraakgolf zou zijn. En wat we al wisten, hebben we nog eens een keer laten bevestigen... dat in het betreffende deel van, van, uh, van de gemeente De Beeld... in Beeldhoven Noord, uh, in 2013 maar een, ja, een, een spaarzaam aantal inbraken geweest is. Het lichaam van de oud-minister, minister van Staat, is vandaag vrijgegeven. Aanstaande zaterdag, dus overmorgen, vindt in de Domkerk in Utrecht... een herdenkingsdienst plaats. En ze wordt daarna in besloten kring begraven. Goed, voor we zo naar de huldigingsplechtigheid gaan... Geven we kunnen nog even mee dat Richard Müller-Nielsen... die als bondscoach uh, van Denemarken in 1992 Europees kampioen werd... op 76-jarige leeftijd is overleden. Dat heeft de Deense Voetbalbond bekendgemaakt. Müller-Nielsen was al geruime tijd ernstig ziek. Hij werd uh, in juli vorig jaar geopereerd aan een hersentumor... Na zijn actieve spelersloopbaan bij Odense... coachte Mullen Nielsen een aantal clubs in zijn vaderland. Vanaf 1987 was hij assistent-bondscoach... en drie jaar later werd hij de hoofdverantwoordelijke... bij de nationale ploeg. Dat was die ploeg die van het strand werd geplukt... om toch nog mee te doen aan het EK. Toen werden ze Europees kampioen. Ik kan ook nog even kijken wat er morgen allemaal te beleven is. Want ik zie inmiddels dat ze bijna toe zijn aan de huldiging op Medal Plaza in Sochi. Morgen dan kunnen de oranje fans even op adem komen. Want er komt geen enkele Nederlandse sporter in actie. Het schaatsen heeft een rustdag. Het gaat zaterdag weer verder. Net als uh, short track. Betekent niet dat het rustig is hoor in Sochi. Op de skipisten komen de mannen in actie voor de supercombinatie. Dat is die afstand waar u uh, boeken mee kunt winnen. Ja. Via. Uh, het podium, het NOS.nl. Als u het goed voorspelt, kunt u drie boeken winnen. Eerste afdaling, smiddags de Op Het eerste onderdeel start vanwege het warme weer een uur vroeger. Zeven uur Nederlandse tijd. En er worden ook nog andere medailles verdeeld... bij biathlon, langloven, freestyle, ski, het skeleton en het kunstrijden. Daar zullen morgen allemaal de beslissingen vallen. Ik wijs u nog even op dat wat die boeken betreft. Alle drie de schrijvers van die boeken die zijn morgen te gast bij ons. En gaan we praten over uh, de afgelopen uh, sportweek met betrekking tot de Olympische Spelen. En vanavond? En vanavond, om vanavond in Nennerslangse Lijn uh, Nuit en uh, Van Doren, trouwens. Anita van Doren en Andrea Nuit nog te gast in de lijn vanaf 10 uur. Volgens mij kunnen we inmiddels wel uh, richting Medal Sebastian Timmermans, zie je daar al wat beweging. Nou, precies op het moment dat jij me aankondigt Kijk. zie ik de eerste gastvrouw met zo'n mooie Russische bondmuts in het blauw en wit het podium opkomen met achter haar aan Danny Morrison. Daarachter nu al met grote, grote glimlach natuurlijk Stefan Groothuis en daar dan weer achter Michel Mulder. Die weet hoe het is om daar te lopen, want dat deed hij een paar dagen geleden al naar zijn gouden medaille op de 500 meter op dat prachtige Metal plaza. Het hart van van het Olympisch Park in Sochi. Of Adler, moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Dat plaatsje net onder Sochi gelegen aan de zee. Het was een prachtige lentedag. En daar staan ze dan met z'n drieën bij elkaar. We hadden al goud bij de vijf kilometer. Sven Kramer was de eerste Nederlandse man die goud won dit toernooi. Michel Mulder was de tweede. En Stefan Groothuis deed er nog een schepje bovenop. Alle gouden medailles naar Nederland voorlopig in dat herenschaatstoernooi. Podium nu ook uh, betreden door Roland. Oh, maar ja, ja. Dat is een uh, lid van de ISU, top van de internationale schaatsunie, een in Zwitser. Hij gaat dadelijk de bloemen uitreiken. En de medailles worden uitgereikt door een Braziliaanse oud-volleyballer. grote stevige man, Bernard Rijsman, 57 jaar. Heel beroemde oud-volleyballer. Hij won in 1984 met Brazilië zilver op de Olympische Spelen van Los Angeles. En hij deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. Zou hij weten als, Bra als Braziliaanse ja wat schaatsen is en wat het voor Nederland betekent. Zeker op deze Olympische Spelen. Want het is uh, ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Vandaag weer twee medailles erbij. Het was ook ongelooflijk wat er gisteren gebeurde op die duizend meter. Oh oh, o, oh, wat gun ik het hem zo. Ik denk dat dat de meest gehoorde zin is gisteren... na afloop van die kilometer bij de heren. Vanwege de winst voor Stefan Groot...